9 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal... alle reacties over de algemene beschouwingen op een reis speciaal voor u... en Myno Remmers in Katwijk. Nu is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Rabobank gaat mogelijk volgende maand een schikking treffen in de Libor-affaire. Dat meldt de Financial Times. De Rabobank wordt met een aantal andere banken verdacht van het manipuleren van de Libor-rente. Economie-redacteur Merel Stikkeloren. De Libor is een hele belangrijke rente die banken wereldwijd gebruiken als basis voor het vaststellen van rente voor leningen, voor bijvoorbeeld hypotheken. En dat tarief wordt elke dag vastgesteld door een groep grote banken die doorgeven tegen welk tarief zij zelf verwachten die dag te kunnen lenen. En de Rabobank wordt ervan verdacht... te hoge of juist te lage tarieven te hebben doorgegeven... waar vervolgens de handelstak van de bank weer winst mee kon maken. De Financial Times schrijft dat de Rabobank minder gaat betalen... dan de schikking van 466 miljoen euro... die de Royal Bank of Scotland eerder accepteerde. Bij de halfjaarcijfers maakte de Rabobank bekend... een voorziening te hebben getroffen in verband met de affaire. Hoe hoog die voorziening is, wil het bedrijf niet zeggen. Minister Dijsselbloem gaat alle partijen in de Tweede Kamer uitnodigen voor gesprekken over wijzigingen in de kabinetsplannen voor volgend jaar. Dat zei premier Rutte aan het eind van twee dagen algemene politieke beschouwingen. De gesprekken moeten leiden tot een breder dagvlak, <coughs> draagvlak voor de begroting, zei Rutte. CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks en de SGP zullen de uitnodiging aannemen. PVV, SP en Partij voor de Dieren hadden woensdag in een motie al gezegd dat het kabinet zo snel mogelijk moet aftreden. Het verbod op publicatie van een wetenschappelijk artikel over het griepvirus H5N1 was terecht. Dat heeft de rechtbank in Haarlem bepaald. De Erasmus Medisch Centrum wilde twee jaar geleden een artikel over het griepvirus publiceren. Wetenschappers hadden ontdekt hoe het geschikt kan maken voor worden gemaakt voor verspreiding door de lucht. Het ministerie van Economische Zaken verbood de publicatie... omdat het in strijd zou zijn met Europese regels tegen verspreiding van biologische wapens. Dat verbod was terecht, zegt de rechter nu. De extreemrechtse Griekse partij Gouden Dageraad dreigt zich terug te trekken uit het parlement. als het justitieonderzoek naar die partij niet wordt stopgezet. Na de dood van een linkse rapper, waarvan een aanhanger van Gouden Dageraad wordt verdacht, onderzoekt justitie of de partij een criminele organisatie is. De politie heeft kantoren van Gouden Dageraad doorzocht. Verscheidene partijleden zijn opgepakt, onder meer vanwege verboden wapenbezit. Gouden Dageraad heeft 18 van de 300 zetels in het Griekse parlement. Als de partij zich terugtrekt zijn er nieuwe verkiezingen nodig... in districten waar de parlementsleden vandaan komen. De landelijke SOS-alarmhulpdienst gaat de komende maanden vrijwilligers werven... die eerst de hulp kunnen verlenen bij een ongeluk of andere calamiteit... in hun directe omgeving. De dienst wil de vierde hulpdienst worden naast politie, brandweer en ambulance. Het is belangrijk dat bij een, een calamiteit zoals een ongeluk of een reanimatie er eigenlijk snel hulp te plaatsen is. En we kennen allemaal de aanrijdtijden van 10 tot 15 minuten. En op deze wijze kunnen we eigenlijk de aanrijdtijden overbruggen door met elkaar snel eerste hulp te verlenen tot de officiële hulpdiensten gearriveerd zijn. Als zich 20.000 hulpverleners hebben aangemeld wil de hulpdienst daadwerkelijk van start gaan. Oud-schaatskampioen Hein Vergeer treedt op als ambassadeur van de organisatie. En het weer nog veel zon, maar ook wat sluierwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen en zondag blijft het vrij zonnig, maar door een aantrekkende oostenwind wordt het iets minder aangenaam. Verkeerde informatie, John Bakker. Bij alles bij elkaar, nog zo'n 30 kilometer op dit moment wordt allemaal alweer ietsje minder. Wel is er een ongeluk gebeurd op de ring van Amsterdam, de A10. Daar staat dus Volendam en Nieuwendam nog 3 kilometer. De rijstroken daar zijn wel weer vrij. En na een ongeluk op de N50 vanuit Emmeloord naar Apeldoorn bij knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Dankjewel, je John. Uh, zo dadelijk gaan we het hebben over uh, de algemene beschouwingen. Daar blijven ze maar praten, ook na de algemene beschouwingen. En in Iran heeft uiteindelijk vruchten afgeworpen. Blijf luisteren. Goedemorgen, Autotaalglas. Ja, hallo. Kan ik die leuke mini gebruiken? Ah, onze leenauto. Ja. U heeft ruitschade, begrijp ik. Nee, moet dat dan? Autoruitschade. Maak gebruik van onze gratis leenauto. Bel Autotaalglas 0800 0828.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 Boek vandaag nog op klm.nl slash businessdeals. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over negen. Praten, handreikingen, nog eens praten. Ze doen niet anders in Den Haag en dat blijven ze ook doen. Voorlopig zonder resultaat. Het overleg met Iran over het nucleaire programma lijkt wel iets op te leveren. De Britse minister Heek is optimistisch. Ik denk dat. They tone en spirit van de meeting hebben Straks Sander van Hoorn daarover. We gaan eerst terug naar Den Haag. Het kabinet en de oppositie zijn na twee dagen van politieke beschouwingen niet dichter bij elkaar gekomen. D66-leider Alexander Pechtold is zelfs teleurgesteld over het debat. Hij vindt dat er de afgelopen dagen veel te weinig is bereikt. Ik vind het vooral een teleurstelling omdat ik dit heel moeilijk vind uit te leggen. Je, je bent twee keer uh, een hele dag aan het vergaderen. En, als ik nu zou moeten, uh, en dat moet ik nu voor u vertellen, wat is er gebeurd? Ja, niet heel veel. Uh, een kabinet wat aan het doorvormeren is. En ondertussen uh, tikt de klok verder. Volgens CDA-leider Siebrand Buma moet er nog het nodige veranderen... voordat het CDA gaat samenwerken met dit kabinet. Ik moet eerlijk zeggen dat voor mij geldt dat de openheid hier ook wel meer had mogen opleveren. En praten nogmaals, dat vind ik wel. En ik, ik hecht het ook wel aan om te zeggen als partijen vanaf het begin niet willen praten... en alleen maar roepen ik doe niet mee, dan wordt het steeds moeilijker. Maar voor het CDA geldt, als we meedoen, moet het echt een richting zijn waar we in geloven. Die ik zelf kan steunen. En ik heb vanaf het begin af aan gezegd, ik plak geen pleisters op een coalitie die er zelf niet uitkomt. Ik wil een andere richting uit. En als het kabinet dat wil, doe ik mee. Maar blijft het doormodderen, dan moet ze niet aan mij vragen om daar een stempel op te zetten. U hoort het, de oppositie is teleurgesteld en zal niet makkelijk te overtuigen zijn. Toch blijft premier Rutte zijn optimistische zelf en ziet vooral kansen en mogelijkheden. We hebben nu een situatie waarin het kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer... en sowieso streeft naar breed draagvlak. Oppositiepartijen geven aan, we willen meedoen. We willen onze bijdrage leveren. Daar moet je over praten. Dat kun je niet in een plenaire vergaderzaal doen. Dan kun je op hoofdlijnen vaststellen waar wensen en ideeën leven. Dat moet nu verder, ook op het niveau uh, van de partijen... En Jeroen Dijsselbloem kan dat heel goed vormgeven, die gesprekken, moet dat worden uitgewerkt. PvdA-leider Sonson denkt dat het een goed idee is om de onderhandelingen met de oppositie niet in de schijnwerpers in de Tweede Kamer te voeren, maar daarbuiten. Ik zag oppositiepartijen, wilden gewoon niet uh, bewegen en zeiden je moet alles uitvoeren wat wij vinden. Ik denk niet dat het zo werkt, uh, dat geldt ook van onze kant niet. Volgens mij kun je in goede onderhandelingen dan iets verder tot elkaar komen, dus laten we dat volgende week nou eerst doen. Joost Vullings is nog altijd bij me hier in Den Haag, in onze Haagse studio. Joost, um, ja, we horen. Uh Premier Rutte bijvoorbeeld, die is optimistisch... maar dat is hij vrijwel altijd. Hè? Die lacht ook altijd. Um, als we daardoor heen prikken, wat zie jij dan? Hoe moet het nu verder? Uh, ja, hoe moet het nu verder? Ze gaan met iedereen praten. Gewoon, uh, als we gewoon even de agenda pakken... Jeroen Dijsselbloem heeft vandaag beloofd... Uh, hij trekt, misschien is hij al bezig... heeft zijn mobiele telefoon gepakt... <lacht> en is alle fractievoorzitters aan het bellen... om voor volgende week, neem ik aan, uh, een vervolgafspraak te maken. En hij heeft gezegd dat hij ze allemaal tegelijk wil treffen... Lijkt me op zich ingewikkeld. En dan gaan ze dus praten en dan proberen ze eruit te komen... met alleen het CDA of met een groepje of met al die partijen... En ze hebben een deadline gesteld. Dat is dan weer niet. Ja, de hele volgende week mogen ze over doen. Maar ja. dan willen ze in die andere week klaar zijn. Want dan zijn het de financiële beschouwingen. Heeft ook weer met de begroting te maken. En die zijn uitgesteld? Die zijn uitgesteld om dus dit proces een kans te geven. Maar een week is kort. Ik bedoel, we hebben gisteren het debat gezien. Uh, nou, je hoorde net Buma van CDA. En Pechtelt van D66. Dat klinkt niet als van nou. Zodra we eenmaal in de achterkamertjes zitten, is het uh, 1, 2, 3 gebeurd. Dus nee. uh, dat wordt een enorme klus. En daar noem je juist de hoofdrolspelers. Dat zijn de twee partijen. Volgens. Volgens mij, als ik ook zo Willem vermeend eerder hoorde in onze uitzendingen: Robby Linschoten, eh, PvdA's en VVD'ers, eh, waar mee gehandeld moet gaan worden. Wat, wat maakt het uit dat dat niet meer. Um in de schijnwerpers van de Tweede Kamer gebeurt... in de openbaarheid, maar juist in die achterkamertjes? Ja, dat ik onderhandelen... Uh, is, daar moet je dingen van jezelf, punten van jezelf loslaten. Het is natuurlijk heel moeilijk om in, in de plenaire zaal te zeggen... dan lever ik dat in. Ik sta even niet meer achter mijn principes. Ja, ja. dan word je dan weer uh, gelijk op aangevallen door anderen. Kijk, het is natuurlijk hetzelfde, Lara. Ik heb vol, volgens mij... Ja, je salarisonderhandelingen doe je ook niet met de hoofdredacteur live op de radio. Dat is nee, buitenge nee. buitengewoon ongemakkelijk. <laughs> nou, zo, dat, zo geldt dat ook in de politiek. Oké, okay. dus dat zou wel eens uiteindelijk een akkoord kunnen opleveren. Ja, maar het kan ook zijn dat ze het weer gaan opknippen. Dat het ene onderdeel uh, gesteund wordt door het CDA... en de andere door die, die partijen. Het is echt een hele ingewikkelde puzzel. En uh, uiteindelijk gaan ze, gaat er dit najaar een hoop gebeuren... en zal het kabinet denk ik toch wel een eind komen. Omdat uh, ik niet denk dat mensen zitten te wachten op verkiezingen. Partijen nee. als CDA, D66. Maar het wordt allemaal wel heel moeizaam, denk ik. Goed. Wij gaan het volgen, Joost. Uh, Dank je wel voor de hele ochtend alweer. En zo dadelijk, naast brandweer, politie en ambulance... moet de SOS-alarmhulpdienst, de vierde grote hulpdienst van Nederland... worden en daarvoor zijn vrijwilligers nodig. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Hoort u zo meer over. Eerst nog eventjes naar het strand. Waarom niet vandaag? Mayno Remmers in Kattenwijk. De dijk wordt verlegd, daarvoor moet het strand leeg. Nou, dat is een hele operatie. Ja, we weten ja, we dat, de dat de zeespiegel stijgt. stijgt. Hoe, Hoe snel we? weten we niet, maar we weten wel dat die stijgt. En we weten ook dat Nederland qua land daalt. En die combinatie met een hele zware storm... ja, dat levert natuurlijk grote risico's op voor overstromingen. Hij is verantwoordelijker bij het Hoogheemraadschap... het waterschap Rijnland, Hans Plukkel. Uh, het is een grote operatie om zo'n groot stuk strand te gaan verplaatsen. Maar het moet. Ja, nee, het is in het belang van ons allemaal... Ook van onze kinderen en onze kleinkinderen. En dan komt er ginds voor ons in de zee een baggerschip te liggen. Klopt, klopt. Ja. En dat zal, tenminste, ja, dat zal het zand dus opspuiten uit zee hier Hoeveel? op het strand. Nou, dat zijn gigantisch veel kuubs. En uh, je kunt het ook allemaal komen bekijken. Hè, want er komen uitzichtpunten. En je kunt het strand nu niet bewandelen zometeen. Maar je kunt het wel komen bekijken. Terug naar uh, de schouwer. Prachtig Nederlands woord is dat trouwens. De strandschouwer. Um, en hij is ook een echte Katwijker. Huig Ouwehand. Ja, het is natuurlijk van oudsher zo geweest. Historisch gegroeid. Katwijk. Dat ga je wel veranderen. Ja, dat, dat ga je veranderen. Maar als het nodig is uh, voor het achterland. Ja, dan moet het maar gebeuren. Uh, maar eigenlijk we krijgen we ook weer heel wat moois terug. Dus uh, we krijgen een bredere duinerij terug. Uh, dat heeft gevolgd dat we meer wandelpaden krijgen op de, op de duinerij. We krijgen een prachtige parkeergarage. Eigenlijk ook net achter de Dijk en Duin. Zodat toerisme eigenlijk vanuit die parkeergarage ook gelijk de het strand kunnen komen... bij de paviljoenhouders. Dus eigenlijk denk ik dat ja, het wordt anders. Maar het is wel een win-situatie voor iedereen. Ja. En ook de wethouder is blij, Daan Binnendijk. Want anders dan het grote project in Noordwijk... kunnen ze hier nu wel een grote parkeergarage bouwen. Aan de andere kant, ja, jullie krijgen wel te maken... met een flinke operatie als gemeente. Ja, die operatie die zouden we sowieso krijgen in het kader van de kustverdediging. Maar nu pakken we de parkeergarage mee. Dat is een extra kans voor Katwijk. Maar het is inderdaad een forse operatie. Maar als ik nou een mooi huis heb hier op het, op het, aan, aan de boulevard. En ik kijk nu naar die prachtige Noordzee. En ik zie straks alleen nog maar een dijk. Ja, het is inderdaad zo dat in het middenstuk wordt het opgetrokken. Wat nu het niveau 6 meter is naar 7,5 meter. Dus er komt anderhalve meter bovenop. Dat is uh, niet te vermijden. Uh, dus het zal zeker impact uh, hebben. Maar ik hoop dat die impact uh, beperkt blijft. Verderop, schuin achter. De strandtent die langzaam wordt geveld. Twee mannen. De een hangend op de scooter. De ander op de fiets. Ik vind het wel jammer dat ze weggaan nu uh, op dit moment. Het is toch wel gezellig. En als het nou mooi weer is, dan is het hartstikke druk. Ja, het is gewoon jammer. Maar de Zeedijk moet gebouwd. Ja, veiligheid. Ik, ik, ik weet het niet. Ik wil... Ja, ik weet het niet, nee. <laughs> zeg ik zeg, je wilt toch ook wel droge voetjes houden? Ja, dat wel. Dat, ik gaat ik er er, gaat dat ook ook. bij mij in de deur staat, hoor. Daar nee, heb wel. ik geen zin in. Ik zeg, ik heb geen zin dat het zeewater bij mij tot aan de deur loopt. Maar dat duurt nog wel eventjes, hoor, joh. Ja, dat ja. maken wij niet mee, man. Ik, eh. ja. ik, goed, ik ben blij dat ze er druk om maken voor mijn kinderen en zo. Maar voor de rest, eh, mij doet het niks. Maar wordt het wel weer mooi als het straks klaar is? Ja, natuurlijk. Nieuw seizoen? Ik dat ken ik niet anders. Dat kennen ook niet. Het verandert eigenlijk niks. Het wordt wat hoger. En eh, die mensen die daar wonen hebben er wat last van. Want die gaan zeuren scheuren, natuurlijk dat ze het zee niet meer goed kunnen zien. Maar ja, dat, dat, dat, dat, dat went wel weer. Ja, maar als ze achter die duik zitten daar, dan zien ze het ook niks. Als ze hiervoor op weg zitten. Katwijk blijft mooi. Katwijk blijft mooi, ja, absoluut. Eh, ik kan het zeggen, het blijft een mooiere stad dan, eh, of een mooiere dorp dan Brabant hoor. Ja, echt waar. Ik, ik kom uit Brabant, hè? dus kijk uit. Hè? Ja, ik kom ook uit Brabant. Ja. Oh. <laughs> ja. Maar ja, toch blijven Nikse zeggen. Niks de nadelen van Katwijk, maar... Uh... Nee, maar ik vind het hier prachtig. En ja. ik ben hier uh, vanuit Breda naar naartoe gegaan. Ja. En, uh, ja, ik voel me hier thuis. Ik uh, zou het niet anders willen. En met de kerk van Katwijk nemen we afscheid. Het strand zoals het er nu bij ligt. Nieuwe seizoen komen we nog eens terug. Om te zien hoe het geworden is. In Katwijk aan zee. We blijven aan zee, want we zijn vanochtend in Den Haag. Dat geldt natuurlijk ook voor de AWB. die zitten er elke dag. John Bakker, hoe is het op de weg? Een paar files nog op de A9 van ook maar naar Amstelveen... bij knooppunt Raasdorp, 5 kilometer. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft-Noord, 3 kilometer. En na een ongeluk op de N50 vanuit Emmeloord naar Apeldoorn... bij knooppunt Hattemerbroek, 2 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer vrij. 16 minuten over 9. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Een en al optimisme. Niet alleen in Den Haag, maar ook in New York gisteravond. Iran sprak daar met de vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad... en Duitsland over het Iraanse atoomprogramma. En die bespreking verliep heel goed. Volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken zelfs extreem goed. En ook de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Sarif... was erg te spreken over zijn gesprek. Onder vier ogen met zijn Amerikaanse collega Kerry. Ik ben with, with tevreden met deze eerste stap. Nu we Tevreden. zegt dat het er nu op aankomt om de daad bij het woord te voegen. Midden-Oosten correspondent Sander van Hoorn. Um, Sander, de besprekingen over dat Iraanse nucleaire programma ja, die verlopen zeer moeizaam, al een jaar. Uh, waar komt dit optimisme opeens vandaan? Ja, ze verlopen al uh, wat langer uh, uh, heel moeizaam. Maar kijk eens naar de samenstelling van de gesprekspartners. Eerst gebeurde dat met diplomaten, speciale onderhandelaars. En dat was een slepend proces, dat weet je. En nu zaten Kerry en Zarif, de twee ministers van Buitenlandse Zaken... die zaten echt naast elkaar, het beeld van aan een hoekje van een tafel. Op dat niveau gesprekken voeren, dat was al heel lang niet meer gebeurd. En uh, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry... die zei er ook over dat uh, het heel constructief was dat er echt een andere toon was aan tafel. En ja, dat leidt dus tot dat optimisme niet alleen bij die landen die daar aan tafel zaten, maar ook daarbuiten. Catherine Ashton bijvoorbeeld, eu buitenlandcommissaris die zegt, binnen een jaar moet het allemaal opgelost kunnen worden. En dan zie je vanuit Iran ook dat optimisme weerkaatst worden. Want zij hopen natuurlijk dat als zij het Westen ervan kunnen overtuigen dat ze niet werken aan een atoombom, want daar gaat het allemaal om, dat dan ook die sancties die de Iraanse economie zo verlammen, dat die snel weg genomen kunnen worden. Hmm. Ja, um, op 15 en 16 oktober zal er in Genève... op hoog niveau worden, worden. Onderhandeld ja. precies. Wat ligt er dan concreet op tafel, weet je dat? Nou, dan moet duidelijk worden of die woorden uh, die nu gesproken zijn en die zo positief waren, of die omgezet kunnen worden in daden. Dat is waar de sceptici in elk geval uh, naar zullen kijken. Want uh, er zijn nog installaties in uh, Iran. Fordo bijvoorbeeld is zo'n uh, opwerkingsfabriek, nucleaire fabriek, waar uh, heel veel vragen over zijn. In Amerika bijvoorbeeld. En John Kerry zei er ook over: kijk, uiteindelijk is het een kwestie van vertrouwen. En uh, de westerse landen en uh, die moeten het idee krijgen dat er inderdaad een vreedzaam nucleair programma is, zoals Iran beweert. En dat er niets meer aan de hand is dan dat. En daarover hoe dat precies uh, gebeuren moet, waar inspecteurs toezicht moeten kunnen krijgen... waar ze naartoe moeten kunnen. Dat zijn allemaal dingen die worden in Genève besproken. En daar zal dan inderdaad duidelijk worden... of Iran serieus is met het openheid van zaken geven... over hun atoomprogramma. Ja, en dan zal moeten blijken hoe snel het allemaal kan gebeuren. En dat is iets anders waar dat optimisme vandaan kwam. Uh, Catherine Ashton, zoals ik al zei... die had het over binnen een jaar moet de duidelijkheid zijn. Iraanse minister van Buitenlandse Zaken... die zei het kan allemaal heel veel sneller. Ja, dat optimisme... Dat moet dus in Genève doorgezet worden. Kijk eens aan, Sanne van Hoorn zal dat voor ons in de gaten houden. Dankjewel Sanne voor nu. Brother is on the back, sweet singers on the front, Cruising down the freeway in the hot, hot. Flash outs from behind. Loud voice, booming please, step out onto the line. Ballot bridge works a comfort. Sina just hides her eyes. Policeman taps the shades and sells a Chevy 69. How bizarre. How bizarre. How bizarre. How bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the back. Elephants and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 Every time I look around Every time I look around It's in my face Ringmaster stiffs out Says the elephants lift down People jump and dive, And the clowns are stuck around TV news and cameras There's choppers in the sky Marines, police, reporters us, where, far and wide Bella yells, we're out of here us says right on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 Voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U hoorde OMC met How Bizar. Het moet de grootste hulporganisatie van Nederland worden: SOS Alarmhulpdienst, waarbij vrijwilligers een grote rol gaan spelen. Het idee is simpel: iedereen met een EHBO-diploma kan zich aanmelden. En als er dan in zijn of haar omgeving iets gebeurt, kan de EHBO als eerste ter plekke zijn en hulp verlenen. Initiatiefnemer is aan de telefoon, dat is Antoine Jansen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel mensen gaan er uh, straks meewerken? Nou, uiteindelijk is dat afhankelijk van hè, hoe we met z'n allen als samenleving dit willen oppakken. In, uh, in potentie zijn er uh, circa 800.000 EHBO, BNV, renomatie hulpnemers in Nederland. Uh -huh. En met elkaar uh, zullen we dit gaan steunen, maar door naar de verwachting zullen we eind dit jaar rond uh, de 100.000 mensen geregistreerd hebben. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Ontstaat er een soort telefooncirkel of waar moet ik aan denken? Hij zegt maar van, mensen registreren zich... zodat wij eigenlijk kunnen zien waar mensen eigenlijk, op dat moment eigenlijk uh, verblijven. Ja. En uh, ze kunnen alarmeren bij een calamiteit en de nabijheid. En uh, zo gaat het eigenlijk in zijn werking. Maar als ik dan even niet, noem maar iets, op de plek ben... waarop ik heb aangegeven dat ik zou moeten zijn, wat gebeurt er dan? Nou, wij kunnen op GPS-locatie zien waar, uh, waar een hulpverlener is. Op dat moment komt er eigenlijk via de mls het een berichtje binnen... De hulpverlener kan wel of niet uh, accepteren, en als hij accepteert, krijgt hij informatie over de calamiteit om uh, eerste hulp te verlenen tot politiebrandweeromslaan te zijn. Oké, okay. ja, dat zou natuurlijk heel uh, praktisch goed kunnen werken, maar daarover dan nog maar wat vragen, want uh, stel dat uh, de EHBO aan het werk is en uh, midden in een opdracht zit. Um, Zeg maar over uh, circa zes weken gaat er eigenlijk een landelijke campagne van start... naar uh, alle bedrijven in Nederland. Ja. Die ze eigenlijk vanuit hun maatschappelijk veranderd ondernemen kunnen registreren. En daar ook een certificering voor zullen krijgen. En die bedrijven stellen eigenlijk niet alleen in het bedrijf... zoals nu bij uh, BFV het geval is... maar ook rondom een cirkel van 500 meter hun uh, werknemers ter beschikking... om hulp te verlenen of aan een passant. Maar dat kan ook een collega zijn of een gast uh, die het bedrijf bezoekt. Oké, okay, ja, dus u heeft absoluut medewerking van het bedrijfsleven nodig... Dat klopt, maar vanuit de gesprekken zien we ook dat dat nu eigenlijk al gedragen wordt. We zijn het nu aan het voorbereiden om straks dat landelijk ook alle bedrijven in Nederland te gaan benaderen. En waarom is dit zo belangrijk? Uiteindelijk zullen we allemaal ooit nodig hebben. We hebben te maken met aanrijdtijden van de politie, en Nou, Dat is op zich prima georganiseerd. Maar om toch tien minuten eigenlijk te moeten wachten als er iets gebeurd is... dat willen we eigenlijk met z'n allen niet. Zeker niet als het ons eigen gezin of dierbare betreft. Mm -hmm. En we kunnen met die rol vervullen. Want we hebben 800.000 hulpverleners hulp verlenen. Alleen ze waren tot op heden niet op de hoogte dat er een capaciteit in de nabijheid was. Om met elkaar door dit te organiseren, kunnen we eigenlijk relatief simpel die hulp aan elkaar geven. Ja. En u heeft nogal wat mensen nodig daarvoor. Dat gaf u net al aan. Uh, Hoe ver bent u al? Hoeveel mensen hebben zich er al aangemeld? Nou, op het moment dat wij, wij gaan eigenlijk live op het moment dat we dus 20.000 hulpverleners geregistreerd hebben. En van daaruit zullen we dan verder campagne gaan voeren. Op dit moment dus, zitten we er rond de acht uh, à 9.000 mensen die geregistreerd zijn. En daarvoor krijgen we eigenlijk hulp van de docenten die EHBO, BV, reanimatie, opleidingen geven in Nederland. Ja, ja dan heeft u er nog wel wat meer nodig. Nog inderdaad 10.000 om, uh, om live te gaan. En uh, we zullen doorgroeien zullen we naar die 100.000. Vandaar dat we ook met uh, landen campagnes campagne zijn gestart vanaf vandaag. En hoe zit het eigenlijk met um, privacy? Want u zegt we hebben GPS-gegevens nodig van de mensen die meedoen. Uh, hoe weet u zeker dat de privacy gegarandeerd is van deze mensen? Nou, in die zin is daar natuurlijk he, zijn daar, is daar de automatisering he, opgebouwd. Mensen die geven aan he, dat ze dat bewaardelijk gelokaliseerd willen worden... indien zich een kwaliteit in de buurt he, zich voordoet. Dus dat betekent dat we verder ook geen gebruik van of zullen maken. En het belang van deze organisatie is de integriteit. He, dat we daar ook he, op een nette manier mee omgaan. Want dan bereiken we ook iets met z'n allen. En dat we ook zelf en op mijn eigen gezin of dierbaren ook deze hulp krijgen. Goed. Wanneer wilt u de eerste mensen gaan uh, helpen? We hopen vanaf november, december eigenlijk uh, de dienst live te kunnen zetten... en dan uh, mensen te kunnen redden op het moment dat ze in nood zijn. Oké. Okay. Fijn dat u ons even te woord wilde staan over dit initiatief. Antoine Jansen. Dank u wel. Bedankt, bedankt. Lees lezen trouwens ook meer over op onze website. nos.nl. Ik wil u graag nog even meenemen naar uh, Owad. Uh, want de toeroperator, zo uh, krijgen wij te horen: laat passagiers weten dat ze beter niet meer kunnen vertrekken. Uh, even schakelen met Hilversum. Merel Stikker Lorem van de Economieredactie daar. Ja. Merel, vertel eens wat, wat maakt Owad bekend? Ja, Owat raadt inderdaad, de reizigers af te vertrekken. De, het bedrijf zegt, of de curatoren van het bedrijf, uh, zeggen: jullie kunnen nog wel vertrekken als jullie tickets hebben en uh, vouchers, maar um, dat is misschien niet zo handig... want er is veel gedoe bij de bestemmingen van OAT. Uh, hotels waar mensen uh, de vakantie van OAT hebben lopen... die vragen de reizigers om uh, zelf de rekening uit eigen zak te betalen. Dat is eigenlijk helemaal niet nodig... want uh, al dat geld is gegarandeerd door het garantiefonds, SGR. Ja, maar dat geloven die hotels natuurlijk ja, niet. Inderdaad, dus ja, inderdaad, dus heel veel gedoe. En vanwege die chaos, zeggen de curatoren, is het handiger om um, maar niet op pad te gaan. En dan krijg je gewoon je geld terug via de SGR. Ja, maar goed, dan gaat je vakantie dus nu door. Ik heb nu contact met Erik Jan Reuver van de SGR, het garantiefonds. Um, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is wel een rigoureuze stap, hè? Uh, ja, maar het is de enige mogelijkheid om te zorgen... dat mensen niet uh, uh, op een bestemming uh, in de problemen komen. Heeft u vanochtend meegeluisterd met de Radio 1 Journaal toevallig? Nee, nee. nee, Nou, dat had hij ja. misschien even moeten doen. Want we hadden vanochtend iemand in de uitzending... die zit op dit moment in Turkije... Uh, ja. en die is er niet zeker van... was er sowieso niet zeker van dat ze vannacht... in uh, het hotel kon blijven slapen. En ja. is dat nog steeds niet? Wordt haar ook gevraagd om uh, de spullen maar uh, bij zich te houden? Want het is ja. niet zeker dat zij de sleutel van haar kamer... nog steeds kan gebruiken. En er wordt haar verzocht... contant eventjes de rekening te betalen. Goed. Hoe kan dit nou? Ja, dat, is, dat heeft te maken met het feit dat uh, OAT uh, bepaalde hotels niet betaald heeft... en uh, de hotels uh, weigeren dienstverlening te geven. Ja, en dat zou ik ook doen, denk ik, als ik hoteleigenaar was. Ja, dat, is, dat, uh, dat begrijp ik. En daarom hebben wij ook uh, ervoor gezorgd dat er een, uh, een, een, een alternatief uh, beschikbaar is. Um, er zijn mensen die uh, in de problemen zijn en die worden geholpen nu door Toei Nederland. Mm -hmm. uh, er zijn ook noodnummers bekendgemaakt op uh, de websites van OAT die gebeld kunnen worden. En dan worden er uh, uh, maatregelen genomen om die mensen te helpen. Ja, maar meneer Röve, ik begrijp van de mevrouw die wij spraken... dat zij niet geholpen moet worden... maar dat die hotels duidelijkheid moeten krijgen. Zij krijgt het, de Turkse eigenaar van het hotel niet ja. aan het verstand gepeuterd... Ja. dat er in Nederland een garantiefonds is. Ze begrijpen niet eens wat dat is uh, nee. bij het hotel maar, in Turkije. En dat snap maar... ik ook. Dat snap ik ook heel goed. En daarom hebben we al de hoteliers en alle uh, uh, betrokken partijen... hebben een brief gehad van toe in Nederland... dat zij namens ons garant staan voor de rekening van de, van de mensen die op de bestemming zijn. Goed, dus eventjes voor de duidelijkheid. Voor mensen die uh, in de problemen zijn, wat raadt u ze nu aan? Voor de mensen die in de problemen zijn... die kunnen contact opnemen met het telefoonnummer wat op de website staat van OAT. En ik wil dat wel even nu uh, ja, ook, geef maar, uh, uh, doorgeven. Dat gaat om uh, nummer 0. Uh, 031 uh -huh. 548 uh -huh. 377112. En dat nummer dat kunnen mensen bellen. Uh, dan, dan, daar zit een callcenter. En dan uh, wordt er gelijk gelijke uh, actie ondernomen. En, en daar wordt toe in Nederland voor ingeschakeld. Dus dan um, is het mogelijk om ook de hotel-eigenaar op die manier ervan te overtuigen. dat de rekening echt wel betaald wordt? Absoluut. Goed. Erik-Jan Reuver van uh, het Garantiefonds SGR. Fijn dat u even snel nog bij ons in de uitzending wilde komen. Alsjeblieft. En Merel Stikkeloor hem ook. En dat nummer nog eenmaal 0031 uh, 548 377 -112, mocht u luisteren in het buitenland. Sterkte ermee. We zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 Journaal voor dit moment. Wij uh, gaan naar de collega's van de KRO in Hilversum... Sven Kokkeman, goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. Wat heb jij zo? Siebrand van Haisma Buwa, de leider van het CDA. Na een nachtje slapen wil ik van hem weten hoe hij nu aankijkt... tegen die wat merkwaardig verlopen algemene beschouwingen. Mm -hmm. Hoe ver wil hij nou echt gaan nu hij er wat langer over na heeft kunnen denken... en uh, wil hij eigenlijk echt wel onderhandelen? Want daar is twijfel over bij de coalitie... en ook in de boezem van het kabinet. Dat er nog veel meer... Dit is Radio 1. Bij de KRO. Ja, zo is dat. Sven, dank je. We gaan zo luisteren. Eerst eens even horen hoe het, uh, wat het laatste nieuws is. Jan van der Putten. In de Indiaanse miljoenenstad Mumbai is een gebouw ingestort. Volgens de laatste berichten liggen zo'n 50 mensen bedolven onder het puin. Het gebouw was vier verdiepingen hoog... en toen het instortte lagen bijna alle bewoners nog te slapen. Zeven mensen zijn gewond uit de puinhopen gehaald. En er wonen vooral ambtenaren van de gemeente Mumbai in dat gebouw. Minister Dijsselbloem gaat de komende tijd praten met de oppositiepartijen over aanpassing van de kabinetsplannen. Premier Rutte zei aan het eind van de twee dagen algemene beschouwingen dat Dijsselbloem alle partijen volgende week uitnodigt. En door die extra gesprekken worden de financiële beschouwingen met een week uitgesteld. In New York praat de VN-veiligheidsraad over een conceptresolutie over Syrië. De VS en Rusland willen vanavond stemmen over die ontwerpresolutie waarover ze het gisteravond eens werden. Volgens Amerika dwingt de resolutie Syrië zijn chemische wapens op te Geven, ook al wordt er niet in verwezen naar militaire acties. En u hoort het net: de failliete reisorganisatie OWAT ontraadt zijn klanten om op korte termijn naar hun vakantiebestemming af te reizen. Dat hebben de curatoren bekendgemaakt. OWAT heeft alle vakantiereizen op langere termijn geannuleerd. En er kunnen ook geen nieuwe boekingen meer worden gedaan bij OWAT. En dat zijn de hoofdpunten. En de verkeersinformatie, John Bakker. Met korte files nog op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij het Raasdorp, 2 kilometer. En op de ring van Amsterdam, de A10... tussen Nieuwendam en Zeeburg, ook daar 2 kilometer. Ook wat vertraging bij de spoorwegen. Tussen Venraai en Blerik rijden geen treinen. De oorzaak is een zijstoring en een vertraging meer dan een uur. Dit is Radio 1... KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Hoeveel water wil CDA-leider Buma bij de wijn doen? Wat gaat het rondje langs de oppositie opleveren? Ruzie en achterklap bij oudere partij 50+. Plus en het ochtendhumeur van Neil Gunn Jerli. Het is 4 over half 10. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Martijn Grimius is vanochtend in Midden-Beemster. Met de vlam in de pijp op weg naar honderden nieuwe banen in de transportsector. U kunt mij volgen op Twitter als u wilt. @SKokkelman, en reacties en vragen kunt u kwijt via goedemorgennederland.nl De fractievoorzitters in de Tweede Kamer kunnen vandaag een telefoontje verwachten van de minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem. Hij wil met ze, dat weet u inmiddels wel, om de tafel. Want de algemene beschouwingen hebben maar één ding opgeleverd. Een impasse, uitgestoken handen, maar die rijken niet ver genoeg. Vooralsnog Siebrand van haarsma Buwa, goedemorgen. Goedemorgen. Fractievoorzitter van het CDA, goed geslapen? Ja, prima geslapen, was ook wel nodig. Ja, want het waren twee lange dagen en u was nogal narrig. Hebt u al een telefoontje gekregen van de minister van Financiën? Nou, uh, nog niet, maar hij heeft aangekondigd dat hij gaat bellen, dus dat zal hij zeker doen. Hij gaat uh, de partij en de oppositie bellen. Ja, hoe ver bent u bereid te gaan? Ja, ik weet niet of dat nou de, de, de vraag is. Kijk, de eerste vind ik dat als een minister van Financiën vraagt uh, om een gesprek, dan moet dat, uh, een partij dat doen. Dus allereerst vind ik dat ook uh, PVV en SP dat zouden moeten doen. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar iets anders is of je vervolgens zegt van nou, vertel het verhaal maar en we gaan dat doen. Ik heb gisteren heel duidelijk aangegeven dat ik meedoe als de richting anders wordt. En dat verwacht ik dus ook wel van het kabinet dat men dat beseft. Ja, de nivellering moet van tafel, zei u telkens. Ja, en met een doel. Weet je wat het probleem is? Die maatregelen en ook de lastenverhogingen, met name die, die kosten gewoon heel veel banen. En wij zitten met name op dit moment in een crisis waar men te weinig werk heeft. En wij moeten echt structureel het land herstellen. Niet alleen in 2014, maar ook daarna. Ja. En in het regeerakkoord zitten heel veel maatregelen om de beide partijen tevreden te stellen. Ja. Waar ik van zeg, dat werkt niet op dit moment, dus doe het anders. Ja. Maar dan zit u straks ook met Dietrich Samsom aan tafel daar. En als u tegen hem zegt, de nivellering moet van tafel... dan krijgt u het antwoord dat de premier gisteren ook gaf... namelijk, we doen niet aan nivellering, we doen aan eerlijke inkomensverdeling. Ja, dan kom je nergens, toch? Nou ja, dat, dat, weet u, uh, dat moeten we allemaal zien. De, de, de, voor mij staat echt voorop dat alles wat helpt om werk te creëren, dat is de kern. En het moeilijke van het debat gisteren, u, u haalde even het debat ook met Diederik Samsom aan, dat gaat heel vaak over koopkrachtplaatjes die, die een theorie zijn op dit moment en niet de werkelijkheid nog van vor, volgend jaar. Ja. Dus ik wil veel liever sturen op mensen aan het werk... Ja. En de allerzwakste groepen, denk aan chronisch zieke en gehandicapten, denk aan langdurige arbeidsongeschikten, daar echt steun voor bieden. Dat is mijn doel. Nou, uw doel was toch de nivellering van tafel? Ja, maar dat is geen. Het, het doel daarvan, tuurlijk, Maar het doel daarvan is meer banen. Want die nivellering, wat daar het gevolg van is, is dat met name middeninkomens, dat is inmiddels genoeg zijn bekend, hele hoge belastingen druk krijgen. Dat heet dan de. De, marginale de, druk? De, dat heet de marginale druk, daar ja. is er het over gesproken. Ja, dat, dat is de belasting die je, je betaalt iedere over iedere extra verdiende eurocent, euro. Dat die je boven een bepaald bedrag uh, verdient, ja. dat je daar een enorm bedrag over betaalt. Dat ja. vind ik slecht, want dat betekent dat mensen daardoor geen prikkel hebben om meer te gaan werken. Terwijl ja. dat juist wel is wat ons uit die crisis kan halen. Ja, maar dus nou dat ik... komt om die reden anders. En om die reden ga ik dus gewoon niet akkoord... Nee. met wat Diederik Samson voortdurend tegen mij zegt. Dat, dat vind ik echt onverantwoord. Hey, de vraag is dus, wilt u dan eigenlijk wel praten? Want dat is wat ze in de coalitie uh, vrezen... dat dat niet het geval zal zijn, trouwens ook in het kabinet. Ja, ik vind dat een beetje moeizaam. Dat, als, dat, dat hoor ik ook uit de coalitie in het kabinet... dat wanneer je niet doet wat zij van plan zijn... dat je dan niet wil praten. Al, het, het, ik heb al eerder gezegd en ook heel helder mijn richting aangegeven... daar gaat het gewoon om. De kern van de zaak is dat we in een crisis zitten, wat is het grote probleem? Ook in het volgend jaar stijgt de werkloosheid, terwijl in de landen om ons heen die werkloosheid daalt. Ja. Wat ertoe bijdraagt om dat beter te maken, dat doe ik. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ik de, de fundamenten van een regeringscoalitie die ik niet heb gesteund, waar ik niet aan meegedaan heb, eerst moet onderschrijven voordat ik verder mag praten. Nee, we praten echt over een andere verhouding waarbij herstel... Het structureel herstel uit de economie voorop staat. En ja. dan voel ik die verantwoordelijkheid. Ja. Maar niet één op één over, eh, overnemen wat het kabinet wil. Maar is het dan niet in alle eerlijkheid zo... dat u zich zo eh, diep hebt ingegaven... dat u van tevoren al weet dat wat u wilt niet haalbaar is... en dat praten dus eigenlijk alleen voor de bühne is? Nee, dat is, dat is echt niet waar. Overigens vind ik bij, over praten gesproken. Ook in debatten is het gesprek. Hè. Dus voor mij was gisteren en eergisteren ook van groot belang. En... Uh, een gesprek kan er alleen maar toe leiden, en dat, ben, dat, dat, dat meen ik echt, dat wij een andere richting uitgaan dan nu. En het kan niet zo zijn dat een gesprek pas een gesprek wordt als we beginnen met het uitgangspunt. Het kabinet heeft de goede richting en daar kunnen we wat knopjes aan draaien, want de ja. richting is niet goed. En ja. dat heb ik al een jaar gezegd ja. en dat blijf ik herhalen. Zeg, u komt uit Friesland, en die zijn heel realistisch daar, meestal, Friesen. Als u nou uh, in alle eerlijkheid kijkt naar de kansen op succes, wat zegt u dan? Uh, Friese zijn ook hoopvolle mensen hoor. Dus wat dat betreft, ik, ik, ik ken ze goed genoeg omdat ik het zelf ben. Ja. Maar mijn hoop is dat het wel degelijk mogelijk is om met het kabinet een richting uit te gaan die anders is dan nu. En die leidt, wat ik net zeg, tot herstel van die economie. Omdat ook het kabinet moet beseffen dat dat de weg is om eruit te komen. En wil men dat niet met het CDA, dan zijn er ook andere partijen waar men zaken mee kan doen. Er, zijn, er liggen alle opties op tafel om dat partijen alternatieve begroting hebben neergelegd. Ja. Maar ik ben zeker hoopvol om in ieder geval een richting uit te kunnen gaan... en een betere dan de richting nu. Um, even twee uh, details. U had het net over die marginale druk. Dat is dus de belasting die je betaalt op iedere extra verdiende euro. Die gaat uh, naar 60 procent. Um, ik begreep gisteren van mensen van het ministerie van Financiën... dat dat maar 2 procent meer is dan het nu is. Het gaat om een aantal procenten. Uh, het gaat, over twee of drie of vier, dus weet ik niet. Dus het is een aantal procenten. Twee. Maar dat, dat weet ik niet zeker. Maar dat geeft niet. Want dat is even. U zegt inderdaad terecht, dat is een detail. Maar de kern is dat wij dus in Nederland al ontzettend hoog zitten. Dat er ook het afgelopen jaar al marginale druk bijgekomen is. En de kern voor mij is: geldt trouwens ook voor de accijnzen. Die moeten niet verder omhoog. Ook daar gaat het om drie cent. Voor diesel, 7 cent voor de LPG. Lijkt heel weinig. Maar het stelt steeds op. En het afgelopen jaar hebben we gezien... en daar moeten we van leren... dat al die extra belastinginkomsten die we verwachten... nooit zijn binnengekomen. Nee. En dat dreigt ook het volgende jaar. Dus voor mij is de kern inderdaad... niet meer belastingdruk erbij. Want nee. die is al zo hoog. Uh, en ze zeggen ook over u... in uw plannen staat dat u uh, beloonbelasting wil heffen voor de, de, uh, de aftrekposten, zeg maar zeggen. Zoals de hypotheekrente-aftrek. Uh, met andere woorden, als je dan wat hoger inkomen hebt... je gaat belasting betalen, dan krijg je minder hypotheekrente-aftrek. En zeggen ze dan binnen dat kabinet... daar tref je juist die middeninkomers, voor wie u zo op de brest bent gesprongen. Ja, ik, ik vind het wel interessant nu dat het ministerie van Financiën... blijkbaar onderdelen uit de begroting van het CDA haalt... en probeert daar eigen verhalen bij te doen. Dat, dat, dat op zichzelf helpt dat niet... Als je tot elkaar wil komen, de werkelijkheid is namelijk dat wij heel veel maatregelen nemen. die per saldo. leiden tot een veel gelijkmatiger inkomensverdeling. waar de, ja. de hogere inkomens, met name de middeninkomens, niet zo leiden. Goed. Maar ook inderdaad, dat doen wij bewust, zitten er maatregelen. die de toeslagen die de overheid uitkeert, verminderen. Want wij gaan, ook dat gaat over die steeds grotere overheid. Ja. wij gaan toe naar een situatie waar 60% van de mensen een toeslag gaat krijgen. 60%. Geen ja. ja. land ter wereld heeft dat. Dat moet minder. Dus als die 2% we weer van tafel gaat en het blijft krijgen. 58%, het is trouwens geloof ik nu 54%, dan bent u daar tevreden mee. Nee, het gaat natuurlijk om... U, u, u, u vliegt net verkeerd aan. De kern is voor mij... Ik ben, ben ook geen piloot. Wat zegt u? Ik ben ook geen piloot. Nee, maar dat, dan nog hoor. Ook een journalist durf ik dat wel te vragen. Ja. Kijk, de kern is dat wij naar een, een veel meer banen moeten dan nu. De kern is een beleid ja. dat leidt tot meer werkgelegenheid. Ja. Als dat gebeurt... Dan vind ik dat ik een verantwoordelijkheid heb om eraan mee te doen. Ja. Heel veel maatregelen zijn contraproductief. Ja. En daarom doe ik het niet. En als het productieve maatregelen worden, doe ik het wel. Zeg, ik heb heel goed nieuws voor u. Nou, dat vind ik altijd heel fijn. En zeker als het onverwacht komt. Nou, dat, het komt ook net zojuist binnen. Het overheidstekort is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek over de periode juli 2012 tot en met juni 2013 uitgekomen op 2,5% van het Bruto binnenlands product. En dat is ruim onder het Europese, die Europese bovengrens van 3%. Met andere woorden, we zitten er een uh, half procent onder. Nou, dat vind ik... Heel mooi nieuws dat u dat vertelt. Ik, ik ga dat heel goed nakijken als dat zo zou zijn. Ik citeer nu het persbericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ja, ja, als dat zo zou zijn, dan zou uh, de, he, voor, de, voor het komende jaar, laten we even wel weten. dan zou de wereld er weer anders uitzien. Dus we gaan het allemaal bekijken. Ik ben heel benieuwd. Maar ik vind uh, goed nieuws van Sven Kokkelman op de, op de vrijdagochtend altijd een heel mooi begin. Van het <lacht> goed. Uh, als we kijken naar die tafel, uh, ik begreep dat, uh, uh, dat die gesprekken bij voorkeur op het ministerie van Financiën moeten plaatsvinden. Bent u het daarmee eens? Ja, weet u de, de, de plaats, uh, de, de, de, dat is echt het allerlaatste waar ik uh, aan denk. Dus dat denk, kan. En met z'n allen om de tafel. Maar ja, dan wordt het toch een onmogelijk uh, gesprek. D bedoel, de, de, straks komt Wouter Bos nog met zijn kwartetspel langs. Ja, maar u geeft ook iets aan wat, wat een terechte opmerking is. Natuurlijk is dat heel ingewikkeld. En daarom heb ik ook voor de uh, algemene politieke beschouwingen als CDA mijn eigen tegenbegroting, mijn eigen alternatief neergelegd. Juist ja. om het wat, wat de vraag was van de oppositie aan het kabinet. Aanvankelijk. wij hebben alternatieven neergelegd, reageer eens op die alternatieven... maak een nieuw voorstel waar delen van die alternatieven in verwerkt zijn... of waar een alternatief uitgepikt is. Dat kan nog steeds. En inderdaad, aan het eind van het debat vroeg minister Dijsselbloem om gesprekken, nogmaals, ik vind dat dat hoort. Als je gevraagd wordt om gesprekken, dan kom je. Ja. Maar of er nu tien, vijf of honderd mensen aan tafel zitten... nog steeds blijft mijn verhaal en nog steeds blijft mijn richting... dat het eerst anders moet voordat ik goed kan praten. Ja. Omdat het probleem in Nederland veel te groot is... Ja. om het te laten lopen op de manier zoals het kabinet het nu doet. Maar dan kom ik toch terug op mijn eerdere vraag. Als je dan met realisme kijkt naar de verhoudingen... naar het beschikbare geld, naar de uh, ingewikkelde coalitieverhoudingen dan weet u toch eigenlijk dat als alles anders moet... dat het echt een andere koers moet zijn... dat dat niet gaat lukken. Ja, nou, dat is de vraag. Omdat ook het kabinet beseft dat het uiteindelijk... een verantwoordelijkheid heeft meerderheden te zoeken. En omdat ook het kabinet voortdurend zegt... werkgelegenheid is voor ons ja. de kern. Nou zegt Hans Wiegel, die is een bewonderaar van u... die zegt al uh, een jaar lang... verbreed die coalitie nou. Neem dat CDA op in die coalitie... dan ben je van het gesodemiet eraf. Ja, maar weet u, dan, dan zal dezelfde discussie plaatsvinden. Ook dan ben ik niet de pleister op een coalitie die niet functioneert. Nee, maar dan krijg je hetzelfde gesprek als nu. Want dit is in feite al een soort van tussenformatie en begrotingsronde nummer drie. Mm -hmm. En dan krijg je uh, dat er vervolgens een kabinet zit... met een nog bredere draagvlak, ook in de Eerste Kamer. In ieder geval tot 2015. Ja, maar het gaat om de grondslagen. En die kan ik ook veranderen vanuit de oppositie. Ik heb absoluut niet het gevoel dat het gesprek op de inhoud anders zou, zou worden. U hebt geen trek om toe te treden tot dit kabinet? Nee, dit kabinet is vorig jaar begonnen met twee partijen... die bewust een bepaalde structuur hebben gekozen. Meerderheid in de Tweede Kamer en ze beseften minderheid in de Eerste Kamer. Wat men stromelijk heeft onderschat is dat het betekent dat je voor iedere wet, wat men van tevoren absoluut had kunnen zien aankomen... discussie krijgt, omdat een Eerste Kamer ook geen stempelmachine is. Dat gebeurt nu en daar gaat het gesprek over. Maar dat is iets heel anders dan dat een coalitie die een jaar geleden begonnen is... en een eigen regeerakkoord gesloten heeft helemaal opnieuw zou moeten beginnen. Het, ja. is, het is gewoon geen optie. En ik heb dat vorig jaar ook gezegd. Hoezeer ook ik Hans zich bewonder overigens. Dus uh, de conclusie is dat u na een nachtje slapen en twee dagen debatteren... de narigheid van dag één toen u zei... u zoekt het maar uit wat kwijt bent... maar dat als we in alle eerlijkheid kijken... dat het heel moeilijk zal zijn... om tot een goed compromis voor het CDA te komen. Ja, het is, het is zeker niet makkelijk, maar dat wisten we van tevoren. En u gaf net goed nieuws, dus wie weet dat het goede nieuws zich doorzet en dat de werkelijkheid anders wordt. Maar de, ik, ik vrees dat het voor volgend jaar moeilijk zal zijn. Maar ik vind wel dat het een opdracht is om overal te zoeken. Maar die opdracht ligt zeker ook bij het kabinet. Ja. Om niet te blijven steken in het eigen gelijk, Nog, maar te erkennen dat het anders moet. Nog één vraag over die 2,5%. Als dat nou, uh, want dat is over de periode juli... 2012 tot en met juni 2013. Over heel 2012 was het tekort overigens nog 4,1%. Als het nu inderdaad onder de 3% zit, is er dan überhaupt nog reden om te praten over 6 miljard bezuinigingen wat u betreft? Ja, dan word ik, Kijk, ik vind het heel moeilijk, uh, u, u zegt dit nu. Nou, ik en altijd volgend jaar, als in de periode 2014 er geen begrotingstekort boven de 3% is, wordt het totaal anders. En dan praten we inderdaad echt alleen nog maar... over waar we het liefst over praten. Herstel van de economie, herstel van de werkgelegenheid. Maar dan zou het maar kunnen ik ik betekenen vraag, dat de lastenverzwaringen... waar u zo tegen bent, dus van tafel kunnen. En dat je dus ook niet die 6 miljard extra hoeft te bezuinigen. Want dat was nou juist geënt op het halen van die 3%, die we dan trouwens ja. nog niet eens zouden halen. Ja, maar weet u, we moet daar echt heel voorzichtig mee zijn. Want... Dit, dit is echt, um, we moeten cijfers hebben, we moeten het weten. Dit is echt speculeren. Het hoort bij de hoop die je hebt, maar de werkelijkheid is dat het Centraal Planbureau nog heel recent de raming voor volgend jaar heeft gemaakt. Ja. En daar komen al die bedragen uit. En we moeten gewoon toegeven dat als het tekort, als we niks doen, dan betalen we straks vele tientallen miljarden. Dat weet ik. Ja, en dat, dat kan gewoon niet. Maar als het tekort inderdaad wat het Centraal Bureau voor de Statistiek nu over het afgelopen jaar, van zomer tot zomer beschrijft, onder de 3% zit met 2,5%, dan is er dus geen reden voor die extra maatregelen. Nee, natuurlijk niet. Dan, is het heel, dan, wordt, nogmaals, dan wordt het nogmaals, dan, dan, dan hebben we een heel ander gesprek inderdaad. Dan gaat het over herstel van de economie, die dan ook aan het herstellen is en ja. groei. Maar de eerlijkheidsgebieden zeggen ook, ook in dit gesprek, we, we moeten echt opletten dat we zoveel mogelijk bij de feiten blijven. De feiten zijn een recente raming die niet rooskleurig is en waar wat aan gedaan moet worden. Goed. Als de werkelijkheid veel rooskleuriger is... Dat een totaal ander verhaal. Maar laten we even oppassen om dit cijfer ook naar 2014 over te halen. Goed, de minister van Financiën heeft een Blackberry zit in de ministerraad. Oh, die krijgt dit nu ook binnen, dus die zal nu wel snel gaan bellen. Ja, of hij weet het al, dan dat, ik, we zullen we het afwachten. Sibrand van huisma buma hartelijk dank. Graag gedaan. Gaan we naar Middenbeemster. <lacht> ja, starten de motor, hoor ik. Martijn Giniërs. Dus dit is het geluid waar jij helemaal warm van wordt, Ramon. Zeker weten, en zeker in de ochtend als je net je bed uitkomt. Ja, dan is dit het fijnste geluid. Het ja, starten ja. van een motor van een vrachtwagen. Wees wel. We gaan een stukje rijden. Ik moet aan de andere kant komen zitten, dus ik loop even om. Even voor de truck langs. Klim ik naar boven. Op pad met Ramon. Kalf. In opleiding. Klein stukje rijden. Nou, starten maar. Of gaan we rijden, hoor. Ik moet eerst... Oh, sorry. Ik moet heel zelf mijn bestuurskaart invoeren. Ja? Anders kan ik een probleem krijgen als ik uh, politie of de IVW tegenkom. Oh, Oké. Okay. Nou, doe maar. Kaartje erin. Nou, dan gaan we op weg. Arthur van Dijk, de voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Heeft u er een beetje vertrouwen in, trouwens? Hij, hij, hij zit, u zit bij ons uh, in de truck. Hij heeft net een maandse rijbewijs. Nou, Raymond is volgens mij in de truck geboren. En uh, heeft inderdaad een maandse rijbewijs en het voelt hartstikke veilig. Ja, toch wel? Absoluut. U heeft een banenplan ge gelanceerd. Hè. U wil graag 2000 jongeren aan een baan helpen in deze sector. Daarvoor legt u 20 miljoen op tafel. 20 miljoen moet de overheid bijdragen. Waarom is dat nodig? Het is heel hard nodig omdat wij zien dat uh, de economie langzaam weer uit het dal opkrabbelt. Uh, maar nog belangrijker, er komt een enorme vergrijzingsgolf aan in de transport en logistieke sector. En we hebben straks duizenden mensen nodig. Mensen als Ramon zijn eigenlijk uniek. Nou, Een van de onderdelen van het sectorplan is inderdaad ook het imago verbeteren van de branche. En er start op dit moment een, een, een hele imago-campagne, holland Goud genaamd, waar we juist ook jongeren als Raymond gebruikt hebben om te laten zien hoe aantrekkelijk deze sector is. Je gaat er heel geleidelijk overheen, hè? over al die drempeltjes, Rabon. Je moet ook wel. Kijk, je voelt, je blijft altijd wel vol, maar je moet er wel met een geringe snelheid overheen gaan. Is dat nog een beetje spannend? Ja, op zich ja, handgeschakeld is, vind ik wel weer spannend. Ik vind het beter als een automaat rijden. Dan voel je tenminste uh, echt chauffeur, vind ik. Nou kost dat hele plan 40 miljoen. En dan zegt de oppositie in de Tweede Kamer dat is weggegooid geld. Nou dat is uh, absoluut natuurlijk geen weggegooid geld. Eén één ding is belangrijk om te weten. Een chauffeursopleiding kost 8000 euro. En op school leer je dat niet. En dat betekent... Dat juist ook met dit plan we het mogelijk gaan maken dat meer jongeren... dat die drempel wordt weggenomen om die 8000 euro zelf te moeten betalen. Dat is bij Raymond ook gebeurd. Voor een deel moet hij het wel terugbetalen. Maar uh, die drempel moet absoluut weggenomen worden. En dat betekent uh, dat we niet alleen uh, nieuwe jonge jongens gaan opleiden. Maar ook heel veel oud-chauffeurs die werkloos zijn geworden. Hun vakbekwaamheid wordt op peil gehouden. En we gaan proberen om een aantal zijinstromers, mensen die uh, zonder werk zijn... Uh, zeg maar ...met uh, herscholing, omscholing, uh, ook voor dit vak uh, klaar te stomen. Nou zou je kunnen zeggen, uh, ja, de jongeren zijn nu niet geïnteresseerd... Waarom zijn ze naar een investering van 40 miljoen in één keer wel geïnteresseerd om op de vrachtwagen te gaan zitten? Nou, het is een, uh, het, uh, Natuurlijk zal die 40 miljoen er niet toe leiden dat iedereen geïnteresseerd is. Het gaat om de onderdelen van het plan. En we zullen ook veel meer met scholen en uh, jongeren benaderen via de social media. Uh, proberen uh, te vertellen hoe interessant dit vak is en uh, hoe je prima ook je brood kan verdienen in dit vak. En wat ik u al aangaf, die 40 miljoen is een, is een totaal investering. Er gebeurt op dit moment al heel veel om uh, jongeren te interesseren voor het uh, transport- en logistieke sector. En eigenlijk zou je kunnen zeggen: we gaan er een kop bovenop zetten en we gaan het intensiveren. Nou, het, uh, de, de campagne die je binnenkort gaat starten, is daar zo'n heel mooi voorbeeld van. Maar ook uh, uh, zeg maar het, uh, het, het, het omscholingstraject, uh, het herscholing en het zorgen dat chauffeurs hun vakbekwaamheid uh, houden. Nu nog in een leerwerktraject. Wanneer ben je nou voor het echt op de weg? Nou, ik hoop ineens uh, rond december. Dan uh, hoop ik uh, afgestudeerd chauffeur te wezen. Want uh, je moet er gewoon ook echt een diploma voor behalen. En dan is het uh, een grootste carrière op de weg. Ja, zeker weten. En ik hoop dat het uh, ook heel lang zo mag blijven. Net zo lang als dat mijn vader doet. Dus, uh, maar we gaan het zien. Dankjewel, alsjeblieft. Bijdragen was dat van Martijn Gimies. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. 7 voor 10 uur luistert nog steeds naar de KRO op Radio 1. Een van de bandleden van Pussy Riot, die is veroordeeld tot een paar jaar werkkamp... schreef een open brief over de erbarmelijke toestand in het kamp. Ze moet 16 uur per dag werken en mag maar 4 uur slapen. Peter Dankoer, in Moskou. Goedemorgen. Goedemorgen. Ooit in zo'n werkkamp geweest eigenlijk? Ja, in datzelfde, in datzelfde werkkamp in de jouw welbekende provincie Mordova. Ja. Vlakbij de, de hoofdstad van Mordova, Saransk. <laughs> daar was je al geweest waarschijnlijk. Ja, uh, vaak. Dan kom je er wel, waarschijnlijk wel bij het uh, wereldkampioenschap voetbal, want ze willen daar een stadion gaan bouwen. Uh, geen gelukkig idee. Nee, die Djesna Tolikonikova heeft, uh, heeft een boekje opengedaan over die, die strafkampen. En ik ben daar zelf een keer geweest. Het is een typisch vrouwenkamp. Dat is zijn vrolijkheid. Dat zijn, dat zijn gebouwen, barakken... die daar net na de oorlog zijn gebouwd. Een hele Sovjet-sfeer waar het eigenlijk van alle, aan alles ontbreekt. Dus als zij dit beschrijft, heeft ze gelijk... Ja, maar dat is al eerder beschreven door organisaties als Artsen zonder Grenzen en, en Human Rights Watch, uh, mensenrechtenorganisaties, die zich daar druk over maken over jaren, over de sanitaire voorziening, over de gezondheidstoestand in die, in die werk, uh, werkkampen. En inderdaad, uh, 16-uur gewerkt daar zijn. Zijn, zijn natuurlijk niet, niet gezond, ook niet voor een gevangenen. Maar het is typerend voor het hele strafsysteem in, in Rusland... dat niet gebaseerd is op terugkeer van gedetineerden in de samenleving. Maar het is gebaseerd op revanche van de staat... tegenover mensen die de wet hebben overtreden. En in dit geval deze wijde van Poesje die de wet hebben overtreden in die zin dat ze de wet hebben overtreden... dat je over, over, over president Poetin geen leerlijke dingen moet zeggen... en zeker niet in een kerk. Nee, dat had je ook wel kunnen weten, toch, in het Rusland van nu? Ja, maar uh, ik denk dat uh, deze... De, ze zijn jong, hè, deze NDS, daar is jaar... ook wel een beetje naïef zijn geweest... dat ze uh, daarmee weg zouden komen... Uh, en nog niet voldoende in de gaten hebben gehad... dat in hun eigen land inderdaad dit strafsysteem wordt gehanteerd. Ja, met politieke motieven. En wat ik zei, revanche, hè, Revanche van de staat. Ja, revanche van de staat. Leidt dat dan tot ophef in de samenleving? Uh, nee, maar... Uh, we zien het aan alle kanten. Hè. Je weet, er zijn 22 mensen zitten er al in meer dan een jaar in voorarrest... Voor, ...omdat ze gedemonstreerd hebben tegen Poetin op 6 mei vorig jaar... ...de dag voor zijn inauguratie als, als president. Er is geen zaak tegen die mensen. Maar die mensen zitten onder erbarmelijke omstandigheden in, in detentiecentra... Wel, ...en wachten nog op het straf. En met hen duizenden en duizenden en nog eens duizenden mensen eh, ondergaan dat lot. En in, in die strafkolonies, de, de, de bevolking van die strafkolonies... Of kolonies, ja. loopt, loopt al gauw tegen de miljoen aan. Ja, Die open brief is geen garantie voor strafvermindering, lijkt me zo. Nee, ze is meteen opgesloten in een, in een isoleercel... Uh, en dat, dat geeft nog eens aan dat het, dat het hele systeem gebaseerd is, gebaseerd is op revanche. Uh, het wordt uh, zeker waar deze meiden van poesjerij het betreft... Uh, het systeem is erop gericht om hen op de knieën te krijgen... en dat ze hun mond houden en zich verder schikken ja. naar, de, naar de regels van de staat. Naar oud-Sovjet-gebruik, zal ik maar zeggen. Ja, er, er is in die kampen wat dat betreft qua, qua regime niet veel veranderd. Peter, dankjewel. Tot zometeen, dames en heren. Meer over de algemene beschouwingen dan. Tot zo.